En ook Thijssen met het NOS-journaal. De meeste partijen in de Tweede Kamer reageren kritisch op het plan van de VVD... om het asielbeleid aan te scherpen. De liberalen willen dat er een einde komt aan de stroom van asielzoekers naar Europa. Daarom moeten de Europese buitengrenzen worden gesloten. De vluchtelingen moeten volgens de VVD voortaan in hun eigen regio worden opgevangen. Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten hekelen het voorstel van de VVD. Volgens hen is het in strijd met internationale verdragen. De ravage op het spoor bij Teugen is zo groot dat het nog enkele dagen duurt voordat er weer treinen rijden tussen Apeldoorn en Deventer. De NS verwacht dat op dit traject tot zeker woensdag geen treinverkeer mogelijk is. Vanmorgen botste een trein op een auto. Daarbij kwam de automobilist om het leven. Het ongeluk heeft de rails en de bovenleiding bij Teugen ernstig beschadigd. In een ziekenhuis in Singapore is Lee Kuan Yew op 91-jarige leeftijd overleden. Lee was ruim 30 jaar premier en werd de vader des vaderlands genoemd. In zijn eentje wist hij Singapore om te vormen van een slaperige Britse kolonie... tot een sterke Aziatische economie. Lee regeerde het land met harde hand. Vrije pers en oppositie waren er nauwelijks... maar de economische welvaart maakte voor veel burgers veel goed. Noord-Korea is woedend over een plan van activisten in Zuid-Korea. Die willen eind volgende week 500.000 pamfletten en 10.000 dvd's via ballonnen droppen in het buurland. De actie is een protest tegen de censuur in Noord-Korea. Het land dreigt met tegenmaatregelen als de actie doorgaat. Arjen Robben doet volgende week niet mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Robben raakte vandaag geblesseerd tijdens de wedstrijd Bayern München-Borussia München-Gladbach. In het ziekenhuis bleek dat Robben een buikspier heeft gescheurd. Hoe lang hij is uitgeschakeld is niet bekend, maar zeker is dat hij volgende week niet kan voetballen. Het weer. Vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. In het binnenland daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen geregeld zon, hier en daar bewolkt. Het blijft droog en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2015 al 25 jaar. Live. GFM. Met nu het laatste uur.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 jaar, ruim een jaar, heb ik gewerkt als pionier. Dan moet ik even uitleggen wat pionier is. Uh, Jehovens getuigen hebben heel veel uh, woorden die, die je als buitenstaande nooit te horen krijgt. Maar intern hebben ze een hele woordenschat een uh, idioom dat, dat zij exact uh, kennen. En uh, nou, pionier uh, dat is een woord dat uit, uit het leger komt. Uh, iemand die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 Nou, het, het is een heel proces geweest. Voor um, elke, elke actual getuige, iemand die eruit stapt, die heeft zijn eigen verhaal. En de, de ene is heel luchtig erover en de ander is wat meer dramatisch. Want dat kan heel uh, diep pakken, diep begrijpen aan je persoonlijke leven. Um, maar, maar ik zelf uh, ben. ben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 En uh, toen heb ik uh, al vrij snel besloten: van ik ga echt radicaal uitstappen. Ik ga opnieuw uh, met mijn leven beginnen. Ja. Dat uh, wordt natuurlijk niet gewaardeerd. Je krijgt geen, hand, geen gouden handdruk bij Jehovensgetuigen. Mm -hmm. Dus uh, ja, maar ik, ben, ik heb God nooit uh, verlaten. En God heeft mij ook nooit verlaten. Oké, okay, dus sinds 2006 ben je weggegaan van Jehovensgetuigen. Kun je misschien voor de luisteraar uitleggen wat de verschillen zijn tussen Jehovensgetuigen?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 naar het gesprek met uh, Egbert Nierop in het programma Het Laatste Uur, een programma van Huis van Gewets Zandwoord. In het eerste uur, in het eerste gedeelte van het interview heeft Egbert uh, verteld over uh, waar hij is opgegroeid en hoe hij naar Amsterdam is gekomen en dat hij bij de Jehovensgetuigen zat en waarom hij is vertrokken van de Jehovensgetuigen. We gaan nu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 Nou, een, een, een bekende is natuurlijk dat hij uh, uh, uh, tegen een meisje zei... Talitha uh, uh, En dat is het leuke. In, in, in, de, in de Egyptische tekst uh, zegt Jezus Talitha En in de Byzantijnse tekst Talitha Het Het kan ook andersom zijn. Mm. Maar, maar dat is een, een hele uh, grappige variant. Dus waarom staat er wel een i en de andere geen i? En uh, nou, dan bleek dus dat, dat, uh, dat het Aramees...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 Ook Syrisch armijs Of is er weer een ander dialect in het Armijs? Ja, de, de, ook een goede vraag. Um, nou, er zijn uh, mensen die zich bezighouden met dit, het tekstonderzoek van uh, het Midden-Oosten. Um, we moeten zeggen dat het Midden-Oosten tot de middeleeuwen een, uh, een, een hele rijke uh, literaire uh, geschiedenis. Uh, zelfs veel meer dan Europa. Europa kwam pas veel later erachteraan.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 veel, veel meer afstand van, van de, de eerste eeuw. Alleen exact weten we het niet. Dat kunnen we kunnen ook niet weten. Oké, okay. ik heb begrepen dat je nu bezig bent met het vertalen van Daniel. Mm -hmm. En waarom heb je gekozen voor het Bijbelboek Daniel uit het Oude Testament?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 En toen uh, dacht ik nou, ik was toen eigenlijk net begonnen, dus het was voor mij echt een, een, een enorme spring, uh, sprong in het diepe. Begonnen met evangelisatie en bilofysiek? Ja, ik was net begonnen.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 Und een schwach Sünder verloren, wenn du stirbst. Doch heb den Kopf, weil Himmel schwarz en trenenvoll. Get okay.